Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Amsterdam is Gerrit Kommerij herdacht door vrienden en bekenden. In een besloten bijeenkomst stonden ze stil bij zijn dood. De kist met het lichaam van de schrijver reed vanochtend eerst langs het homo-monument in Amsterdam. Daarna ging de rouwstoet naar een concertzaal. Kommerij overleed op 68-jarige leeftijd aan kanker. Aan het begin van de herdenking zei Remco Kampert dat de poëzie haar liefdevolle strenge meester is kwijtgeraakt.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 Volgens het OM is het lastig om gedwongen prostitutie bij verstandelijke gehandicapten aan te pakken. De slachtoffers krijgen voor hun diensten bijvoorbeeld een pakje check of sigaretten. En hebben daardoor het idee dat ze worden beloond voor de dingen die ze doen. Ze doen daarom bijna nooit aangifte. Forse regenbuien hebben vanochtend tot overlast geleid in Amsterdam. Er kwamen zo'n 500 meldingen binnen. Het verkeer in de hoofdstad werd getroffen onder meer omdat er regenwater in het piet Heimtunnel stond. De tunnel was korte tijd dicht...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 In het noorden droog en af en toe zon, bij ongeveer 18 graden. Dit was het NOS is De Dijon Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden, 3 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. Bij Waardenburg 4 en richting Den Bos, bij Zaltbommel 6 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt plein 3 en bij nieuwe Kerk aan de IJssel 3 kilometer. Na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zelfen Aan het begin van Zandvoort op Zaterdag, Joran, Jan Smit en Vrienden voor het Leven. De plaats die we op speciaal verzoek draaiden bij CFM. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur, inderdaad. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag. En hey, jawel, het zonnetje schijnt weer. Hè? Want we beginnen weer. We beginnen weer, dus het zonnetje schijnt. Welkom Rob. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Luisteraars ook van harte welkom bij 3 uur Live ZFM. Vanaf het Gasthuisplein. En een flauwe zonnetje weten wij te traceren boven het Gasthuisplein. Maar ik ga ervan uit dat Lex van der Hoorn gezellig even, even langskomt. En ja, even die zit niet op straat vandaag. Want om half drie hebt u natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. Van Lex van der Hoorn, onze eigen weerman. Die komt wellicht om half drie even een bakje koffie halen. En gaat ons vertellen wat voor weer het is, wordt en wellicht zou kunnen zijn en wat normaal zou kunnen zijn. Goed, eh, om half vier uiteraard zoals u van ons gewend bent de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u zegt, hé hey, daar wil ik graag heen. Dan kunt u dat gelijk even noteren. Rond de klok van half vijf uiteraard het dier van de week en die luistert naar de naam Pruts. Je zou het maar verzinnen. Pruts. pruts. Gedicht van de Week. Ja, lief, uh, liefhebbers van het Gedicht van de Week. Kwart voor vijf uiteraard Gedicht van de Week. Ik heb er twee liggen. Vorige week hadden we een Duits-talig uh, gedicht. Ik heb nu een Engelstalig gedicht. En een Nederlands-talig gedicht. Dus Rob, je mag weer kiezen vandaag. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart over twee gaan we bellen met uh, niemand minder dan Bas Dortmund. En Bas Dortmund is uh, de organisator van het grote evenement Two Generations Beach, uh, Beach Edition. Op zaterdag 21 juli in uh, Strandtent uh, Vroeger. Daar gaan we ook een kwart over twee even mee bellen en dan vragen we naar de stand van zaken. En wij mogen uh, uh, vanmiddag twee keer twee kaarten weggeven hey, voor dit evenement. Maar dat doen we tussen drie en vier. Dus ik zou zeggen, liefhebbers van uh, dit... De beach evenement. Uh, hou pen en papier bij de hand, want uh, we gaan een soort raadje plaatje doen. Tussen drie en vier. We geven twee keer twee kaarten weg voor dit mooie, swingende evenement. Verder, uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard staan we uitgebreid stil door het hele programma door van het vanavond uh, te houden Salsa Festival. En ik hoop dat uh, Lex ons gaat mededelen dat het droog blijft vanavond. Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we natuurlijk even schakelen uh, onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de Visser. Uh, en die gaan we kijken wat hij afgelopen week in Zandtrop ...heeft meegemaakt. En het is vandaag 14 juli. dus hij zal vanavond wel een groot feest hebben met het nodige vuurwerk erbij. Kwart over vier gaan we bellen met Monsieur de Visser. Uiteraard gaan we schakelen met het circuitpark Zandvoort, want morgen is dan de grote dag, maar ze zijn eigenlijk vanaf de afgelopen donderdag al bezig met de voorbereiding van de Masters of Formula 3. Daarvoor is het op het circuit aanwezig voor ons Willem van Densen En Willem gaat een verslag doen van de races die wellicht vanmorgen niet door zijn gegaan en wat vanmiddag wel is gebeurd. Die gaat ons daarover informeren. Verder gaan we rond de klok van kwart over drie schakelen met Joop van Nes. Joop van Nes is uh, voor ons aanwezig bij de Haarlem Honkbalweek die gisteren zijn aftrap vond in Haarlem uiteraard. En uh, die gaat ons vertellen over hoe en wat en natuurlijk uh, richting de toppen van aanstaande woensdag. Nederland-Cuba. Cuba kan revanche nemen op Nederland. Want vorig jaar werd Nederland natuurlijk wereldkampioen zoals u weet. Genoeg informatie en uh, items en natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen blijft u luisteren en wie weet tussen, twee en, tussen drie en vier hebt u uh, kans op Twee keer twee kaarten van Two Generations Beach Edition. En vanwege het Salsa Festival natuurlijk. Vandaag lekker veel salsa muziek op de radio. Tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. En zo meteen in de tweede uur kan je dus die kaarten gaan winnen. Hè, voor het geweldige feest volgende week bij Vroeger. Hou je radio op CFM.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 En dat was Raccoon op de Zalvoorts Radio met Close Your Eyes. Ja, we doen voerde pogingen om te bellen met Bas Dortmund, de grote man achter... Het grote evenement op 21 juli. Uh, het Two Generations Beach Edition. Bij Beach Club vroeger. Maar die is even telefonisch in gesprek. Dus even tijd voor ander nieuws. Want morgen is ook een hartstikke mooi spektakel in Zandvoort. En dat is... Uh, morgen nou, is, vindt namelijk de plaats van de Samsung Hope Relay. Onder leiding van niemand minder dan Umberto Tan. Strijden voormalige Olympische kampioen Maarten van der Weijden. Goud in Peking 2008 op 10 kilometer open water zwemmen. Dennis van der Geest. Brons Athene 2004 judo. En Ellen van Lange. Goud Barcelona. 1992, de 800 meter voor het goede doel op een speciaal aangelegde atletiekbaan op de boulevard. Hiermee helpen zij dat zoveel mogelijk Nederlanders hun voorbeeld volgen. De boulevard de Vovage in Zandvoort wordt morgen omgebouwd tot een ware atletiekbaan met de start van de Samsung Hope Relay. Voor toeschouwers is het een spectaculair evenement, want voormalig Olympisch kampioen Ellen van Lange neemt het in een sprintwedstrijd op tegen Maarten van der Weijden en Dennis van der Geest. Daarmee brengen zij direct de eerste euro's bijeen voor klassecontact. Professioneel commentaar mag uiteraard niet ontbreken bij de sportwedstrijd. En daarom zal Umberto Tan als sportverslaggever vanaf de zijlijn zijn visie geven. En zijn visie over de wedstrijden en het verloop ervan verslag doen. En uh, u bent natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Sterker nog, u kunt eventueel meedoen. Dus ik zou zeggen morgen met z'n allen sportief naar de Boulevard de Vauvage. En dan kan je mooie prijzen winnen. Hè? Hele mooie ja, prijzen. Ja, zo'n telefoon. Van telefo ja, die kunnen we. Nou, Zou ik wel meedoen dan? Ja, ja, jij hebt hem nodig. Voor u. mij doet het niet meer. Zodat dadelijk uh, alles over Two Generations. Van Beatles tot op Beats. Jong en oud uit hun dak. Bij Two Generations. 21 juli in Beachclub Vroeger. Geniet van optredens van onder andere George Baker, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ Marcello. Ben erbij. 21 juli. Two Generations in Beats Club Vroeger. Check voor kaart en info TwoGenerations.nl. generationsnl Thank you. De muziek van de Whispers en de Beat Goes On en dat gaat zeker gelden voor het feest waar we het nu over gaan hebben, Albert-Jan. Ja, want we gaan het hebben over de Two Generations Beach Edition op zaterdag 21 juli in Beach Club Vroeger. En de grote man achter het hele evenement is Bas. Bas, goedemiddag. Hallo, goedemiddag Albertjan. Hoi. Hoi, zeg Bas, hoe lang ben je al bezig met de voorbereidingen voor zo'n groot evenement? Nou, dat loopt toch al snel naar. Ja, we hebben het eigenlijk vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En dan besluit je om uh, zo'n uh, editie een vervolg te geven. En dan ben je ja, ze de laatste drie maanden behoorlijk ermee bezig. En daarvoor gewoon toch af en aan om uh, het een en ander vast te leggen, ook natuurlijk. En... Er kwam wat leuke artiesten Ja, dat was mijn volgende vraag. Wie komen we daar zoal? Uh, nou ja, we hebben. Uh, uit uh, een soort van oude doos hebben we George Baker. En uh, jaren negentig ex Two Brothers on the Fourth Floor. Daarnaast een, een, een waanzinnig leuke coverband, dat is Jamento En ook Jamento zal zelfs live even meespelen met, met George Baker. En dan hebben we ook nog Soul Beach. Dat is ook een, een waanzinnig leuke band die, die eigenlijk ook ja, alles van nu en, en ook 8, 90 kan spelen. Dus dat is uh, hartstikke leuk. Dus het wordt een heel gevarieerd programma op de 21ste. Ja, de bedoeling is om echt uh, jong en oud te kunnen vermaken en, uh, en uh, iedereen naar gezin te maken met uh, verschillende muziekstijlen en soorten. Dat is het concept. En uh, hoe, uh, dat is natuurlijk ook wel interessant om te weten, hoe gaat het met de kaartverkoop tot nu toe? Uh, nou, dat gaat op zich goed. Uh, we zitten op uh, nu zo'n 1300. We kunnen er 2.000 tot 3.000 hebben. Hoeveel? En, uh, 1300 al? 2000. Ja, we zitten nu op 1300 tickets, ja. Ja, dat is, uh, leeft al, ja, toch wel een... Uh, Geruime tijd. We zijn er al, al, al ja, wat ik zeg, drie, vier maanden sowieso al mee bezig. En uh, ja, we hebben de, vanuit de indoor edities ook best wel uh, wat, uh, wat mensen, en, uh, mensen die vaker komen opgebouwd. Dus dat, uh, dat gaat de goede kant op. Ja. Maar je, je... Alleen we hebben nog wel even een heel... Kijk, uh, zoals het weer was vandaag. Dat, dat, uh, <laughs> we gaan we volgende week hopelijk niet hebben. Want we willen wel een beetje een strand, uh, strandgevoel bij creëren. Maar het mooie weer wordt geregeld, heb ik begrepen. Ja, ja, onze weerman is, is uh, inmiddels net aangeschoven. Die gaat om half drie het weerbericht doen. En we zullen even vragen hoe, of, of je kan kijken op de 21 juli. Dat is nog een eindje weg. Maar tegen die tijd zal de zon wel door zijn doorgebroken. Maar uh, het organisatiecomité, het hoeveel man... Want het niet in je eentje. Je hebt een heel team uh, ter beschikking, denk ik. Zijn uh, exclusief is het uh, bedrijf erachter. Het is mijn bedrijf, daar heb ik uh, een iemand, uh, Tom, uh, in, in dienst. En wij werken ook samen met een aantal uh, ja, freelancers of ook bedrijven om ons heen die uh, ons uh, daarin uh, ondersteunen. Dat, uh, dat zijn bedrijven hier. Oké, okay, nou, nou, nou mogen wij van uh, jullie vandaag uh, tussen drie en uh, vier twee keer twee vrijkaarten weggeven en onze collega's van uh, zondag in Kennenbrand, morgenmiddag van twee tot vijf, drie keer twee vrijkaarten. Mochten die mensen nou geen vrijkaarten winnen, hoe kunnen zij eventueel aan kaarten komen? Nou, het allermakkelijkste is om gewoon naar de, de site www.twogenerations.nl uh, Daar staat eigenlijk uh, alle uh, verdere informatie aan artiesten, maar ook uh, tickets uh, kunnen daar besteld worden. En uh, dat kan gewoon online, dus uh, op het moment dat ze betaald zijn uh, krijg je een mailtje met je uh, uitprint heb je meteen je tickets, die worden uh, gescand bij de deur. Nou, super Bas. Wij zijn ontzettend blij dat je, dat je zo vrij, CFM is je erg dankbaar voor het feit dat je ons dan in totaal uh, vijf keer twee vrijkaarten ter beschikking wil, wil, hebt willen stellen. Daarvoor nog, nogmaals hartelijk dank. Uh, we wensen je erg veel uh, succes nog met de laatste, ja, nou laten we zeggen, 700 uh, kaarten die je nog kan verkopen. Want 2000 man, dat is nogal wat. Ja, het is een, uh, nou ja de locatie is daar ook naar hoor. Vroeger is het een uh, fantastische, vrij grote plek om uh, ja, mensen ook mensen te kunnen ontvangen. En, uh... Ja, dan is het natuurlijk, dat uh, moet ook geen massa worden, maar wel uh, intiem en gezellig. En dat uh, gaan we met dat aantal zeker lukken, dus uh, we gaan de volgende. Oké okay Bas, namens uh, mijn collega Rob uh, heel veel succes nog met de voorbereidingen. Nogmaals dank voor de vrijkaarten en wij gaan er vandaag tussen drie en vier twee keer twee weggeven. En ik zou zeggen, uh, wellicht tot ziens op 21 juli in uh, vroeger. Leuk, dankjewel hoor.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 With my girl, Drew, uh -huh. yeah. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on. Uh -huh. Bring it, bring it. Uh -huh.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 Salford op zaterdag. Dan kun je gaan winnen. De kaart voor Two Generations volgende week zaterdag bij Beach Club vroeger door de Destiny Child's en Independent Women. En het is even een half drie, jawel, in de studio <laughs> aanwezig. Lex verloren. Niet uit straflex. Wat jammer, hè? Zonde, joh. Wat jammer, joh. Zonde. Ach. Had je een beetje kunnen, kunnen opfrissen. Ik had vanochtend, <laughs> ik had vanochtend, ik had vanochtend mijn strandtas al klaar staan. <laughs> ja, maar, nee, nee het ging niet lukken. Nee, maar ik moest wel zwemmen toen ik buiten kwam. Ja, dat wel. Ja. ja lekker gezwommen. Ja, het halve, halve dorp stond onder water. En enorm. met De ene wateroverlastmelding naar de andere wateroverlastmelding. Ja, precies. Ja. ja, het centrum vooral, Willemstraat en die omgeving. Ja. En de foto's staan op internet. Op ww.standvoortfoto.nl ja, uh, uh, ja juist. Dat is, dat is hem. De website van onze collega Joop Verres is dat. Juist. Ja, Ik de afgelopen maanden bezig geweest met riolering en dergelijke vervangen. Ja, ze zijn nog niet klaar volgens nee, mij. Nee, volgens mij ook nog niet. <laughs> nee, maar dit was wel echt, echt extreem hoor. Ja, Bakken, joh ja, hoor. Het was echt extreem. We hadden ook, uh, waar ik woon in de parkeergarage, in de kelder bij mij, uh, stond het ook uh, blank. Dus... Uh, dat het in het dorp blank stond, was niet zo... Uh... Verwonderlijk. Verwonderlijk. Nee, helemaal begrijpelijk. Lex, voordat we aan het weer voor de komende dagen gaan beginnen... ...afgelopen week in de media, we werden ermee doodgegooid... ...heel veel over uh, de weersverwachtingen, dat die niet, uh, niet juist zouden zijn. Ja, dat uh, heb ik ook gelezen. En ik heb ook de commentaren gelezen van uh, de diverse uh, weermannen. En uh, ja... Op tv zie je een, een landelijk weerbericht. En dan kan je natuurlijk nooit zeggen van uh, in Zandvoort gaat dan de zon schijnen. Dat kunnen zij niet. Maar het probleem wat dus echt uh, speelt is dat de mensen die gaan op internet kijken. Dan gaan ze, uh, typen ze in op Google, de weersverwachting Zandvoort voor 14 dagen. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Dat is onmogelijk. Nee, dat heb je meerdere malen al gezegd. En dan, ja, dat, zeg, dat heb ik al meerdere malen gezegd. En dan zeggen ze, ja, het weerbericht klopt niet. Maar ze kunnen nooit van drie tot vijf dagen, nou, dan, uh, dan ben je spekkoper als je goed zit. Maar verder is echt onmogelijk om een uh, om weerbericht te geven, echt in detail. Dat, dat gaat niet. Je kan wel de trend aangeven, maar een weerbericht in detail... meer dan drie tot vijf dagen is onmogelijk. Heel af en toe gebeurt het toch wel, want ik kan me nog een uh, tijdje geleden herinneren... een dag die werd voorspeld zou hartstikke mooi weer worden. En dat deed je uh, ruim van tevoren, jij ook trouwens. Ja. Maar... En toen werd het mooi weer, Precies. op die dag... <laughs> Ja. ja, maar over het algemeen kan dat dus niet. Dat okay. is, dat als de, de, de kaarten niet consistent zijn, en dat is op dit moment het geval... Als ik nu kijk naar woensdag bijvoorbeeld, dan gaat het regenen. Gisteren keek ik naar woensdag, dan was het droog. Dus wat heb ik gisteren gedaan? Ik heb uh, een vriend van mij, die wilde een dagje met mij gaan fietsen. Nou, dus uh, laten we de voorlopig eventjes op woensdag houden. Maar ha, ik hou het wel in de gaten en... Uh, Dinsdagavond hoor je het van mij als we doorgaan. <laughs> nee, maar even, even voor al die Nederlanders. Ik bedoel, heel simpel. Je, je, je, je, hebt, je hebt speciaal voor Zandvoort. Exclusief voor Zandvoort het weer. Maar kijk, kijk op buienradar. En, en druk de postcode in van waar, het gebied waar je naartoe wil. Dan krijg je toch een redelijk beeld van hoe het eruit ziet. Ja, maar als jij dan uh, je postcode voor Zandvoort intypt. Dan krijg je weer een bericht voor Amsterdam. Oké. Okay. Zo werkt het. Want ze gaan en ze hebben echt geen mannetje zitten die speciaal een speciale weerbericht voor Stadvoort gaat pakken. Nee, oké, okay, maar we hebben nog nooit discussies over gehad en nu begint er niet iedereen. Ja, maar het is ook een politieke zaak. Oh. Ja, dus de PvdA die zat erachter. Dan begrijp ik dat. Oh, oh. Okay. oh, dat is politiek. Dat begrijpen we niet op. Maar begrijpen wat de mensen gewoon niet. moeten doen, Lex, is gewoon even naar meteopagina.nl gaan. Dat wou ik nou zeggen. Rob. Ja, <laughs> zeg dat dat! <laughs> ja, dan heb je het weerbericht van de regio. Juist, en dan uh, tot drie dagen. Hè. Verder ga ik niet. Dat doe je heel goed. <laughs> Lex, beroep, over drie hoor. dagen gesproken. Ga je gewoon. Nou, daar gaan we. Nou, zullen we vandaag maar vergeten. Oh nee, vanavond. Nee, vanavond. Nee, vanavond. Wij moeten barbecueën. Ja. Ja. Hoe zit dat? Ja. Nou, dat, dat wist jij donderdag al, uh, Rob. Ja. Dat het ja. droog zou zijn. Dat klopt. Ja, vanavond is het droog. Kijk, helemaal goed. goed. Tijdens en, het salsa festival en, en, droog. Gaat in de loop van de middag gaat het heel zachtjes aan. Uh, gaat, het op, uh, gaat het opplaren. Uh, nu valt er nog een paar spatten regen. Maar als dit voorbij is, als het nu droog wordt, blijft het droog. En vanavond is het ook droog. Hij durft wel statements te maken, hè. Ja. En als het nou een beetje gaat druppelen vanavond, zou ik maar binnen blijven, Lex. Ja, dan ga ik, <laughs> ga ik de vaart niet op. <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar vanavond droog tijdens het Salsa Festival. Ja. En de barbecue, prima. Precies. Nou, morgen. Dat is nu weer de vraag, hè? Morgen, wat gaat er morgen gebeuren? Morgen hebben we wisselende bewolking. En we hebben toch wel iedere middag kans op een bui. Dus op het circuit moeten ze de. Wet race. De, de, de, de bandjes maar even bij de hand houden om te wisselen. En later in de middag gaat het opklaren de, de wind die gaat toenemen, dus morgens is er weinig wind en die gaat in de middag gaat die toenemen, tot vrij krachtig op het strand en matig boven land en de maximum temperatuur houdt ook toch niet over, net als vandaag 17 graden en een normale temperatuur voor de tijd van dit jaar is uh, 21 graden. Dus, ja. Uh, ja. We missen nog wat. Een <laughs> <Ja. laughs> paar graadjes. Als, u, als een van de luisteraars 4 nou graden erbij kan vinden, dan graag. Ja. Uh, maandag. Dan is het toch weer het meest bewolkt. En vooral in de middag kans op de bui. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur blijft 17 graden. Maar dinsdag gaat het Temperatuur een graadje omhoog. Wauw! Nee, nee, een graad omhoog jongens. We gaan de goede kant op. We gaan de goede kant op. 18 graden. Wauw! En dan is het meest bewolkt en weer kans voor bui met een matige westelijke wind. Dus de komende dagen is het aanhoudend onstabiel weer met geregeld zon en de bui. En de temperaturen die zitten onder normaal, maar na maandag wordt het geleidelijk wat warmer. En dat betekent <lacht> goed, heel goed. Ja, ja u kunt meekijken ja. via de cam, maar als u ziet hoe voorzichtig hij dat uitspreekt. <lacht> nee, maar als je het allemaal zeker wil weten natuurlijk, kijk je geregeld op internet, waar kunnen ze dat doen Lex? Dat kunnen ze zien op uh, www.meteopagina.nl en natuurlijk ook op tv op kanaal 40 digitaal. Helemaal goed. En ook, doe ze ook? Ja, je kan ook twi op Twitter kijken. Dat is het uh, Meteopagina en dan krijg je uh, Meteo Zandvoort. Oké okay, Lex, dankjewel en een hele fijne zaterdag nog. Uh, hetzelfde. En tot volgende week. Ja, we are quando Als onze eigen weerman Lex van de Hooren hij blijft vanavond droog, 100% zeker. Dus we kunnen lekker gaan salsa met z'n allen in het centrum van Sofort. En om vast een beetje in de stemming te komen, draaien we deze van de Gypsy Kings. Door de Salsa Latino. En Lex van de Hooren, die danst lekker mee op de muziek van de Gypsy Kings natuurlijk. En dat gaat hij vanavond ook doen. Ja, want het wordt droog. Ja, daarom. Dus helemaal lekker. En misschien gaat Gerard ook wel meedolsen. Je weet het wel. Zeker, zeker weten. Zeker weten. Anders kost het hem een biertje. En wij zijn er vanavond ook. Naar de barbecue. Is het ook lekker weer voor trouwens. Oh. <laughs> zeker weten. Hier is Metcom en Begging. Zalfoorts Radio bij Zalfoort op zaterdag. Hoor je de muziek van uh, Metcom? Dat was Banging. From the heart of Dutch motorsport. This is Masters FM. CFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja. En we schakelen snel over naar het Circuitpark Zalfoort. Want dit weekend is het inderdaad uh, Masters op het Circuitpark Zalfoort. En dit weekend is CFM Masters FM. Aan de telefoon Willem. Goedemiddag Willem. Goedemiddag, ja, vanaf uh, circuitpark Zandvoort, uh, circuitpark Zandvoort, aardig aan het opdogen. Vanmorgen uh, dachten we dat we in een waterpark waren, maar ja, uh, inmiddels is de boel hier toch aardig aan het opdogen. En ook de baan is dat aan het doen, op de baan waar de op dit ogenblik uh, eigenlijk de tweede race van de dag bezig is. Uh, dat is de Suzuki Swift Cup. Er uh, zijn inmiddels alweer zeven rondjes gereden daarin. Aan de leiding daarin hebben we Tom van Erf met op de tweede plaats uh, ...is dat uh, David van derde lichter in uh, Jeffrey Radenmaar. Dus Kijken we nog even verder in het veld. Zien we op de achtste plaatsen Jury uh, uh, Verzwijveren. Jury Verzwijveren uit Zonvoort, uh, Ja maakt zijn debuut uh, in die schriftklasse uh, dit weekend. Rijdt uh, weliswaar met een oudere schrift, Een schrift uh, die hmm. tot vorig seizoen uh, actief was... Vanaf dit seizoen uh, nieuwe Zwiftjes op de baan. De oude Zwift, ja, is, ja, dat vindt de zoeken niet leuk. Iets sneller dan de nieuwe, vandaar dat Jury uh, uh, bestraft is met uh, 60 kilo uh, strafgewicht. Ja, en hij uh, keurig uh, bezig op de baan. Een achtste in het veld uh, van de andere auto's nu. Morgen nog een race en dan uh, moet hij ook achteraan starten. Dat moest hij vandaag ook, maar toch aardig naar voren geklommen. Een aantal plaatsen... Dat is het verhaal van de Swift. Maar ja, er gaat nog een uh, ochtendverhaal aan de afloop, Want ja, we zouden eigenlijk beginnen om negen uur met reizen, daarom... <lacht> dat ging niet lukken, niet? Iedereen weet wat er aan de hand was. Om op uh, de paddock te komen uh, was al lastig. Of je had een boot nodig of uh, je zwembroek bij je hebt om de tunnel uh, door te komen, dat uh, lukte niet. Uh, op een gegeven moment mocht daar ook niemand mee door. Uh... Ja, de baan ook uh, doorweekt. Op een gegeven moment uh, toch gestart uh, met de uh, formule nou, Na één ronde was dat de oefening, want toen kwam de grootste bui over zo'n voorheen. Toen heeft het hele gebeuren zo'n twee uur stil gelegen. Toen zijn we rond 11 uh, begonnen met de Clio's. De Clio's uh, ook daarin uh, een ik naar de baan en uh, nog flinke regen. Nou, de Clio's, uh, dat ging op een gegeven moment mis, ging ook vervelend mis. Uh, er waren ook een dus, uh, aantal auto's uh, afgespind, her en der, onder andere in de Esbocht. In de Esbocht uh, werd er op uh, een gegeven moment een auto uitgesleept door zo'n uh, kingcap uh, Die reed uh, achter op de baan, achteruit de baan op de uh, baan. Ja, uh, dat was al een paar ronden aan de gang, dus er was duidelijk veel. moest voor de rijden, het zou wel duidelijk zijn dat daar wat aan de hand uh, was. Op een gegeven moment kwamen toch uh, Niels Kool en uh, Jan Muizen, die waren met elkaar in gevechtje Die merkten of ze hadden de, ja. uh, de kink op. Uh, Niels Kool kon er nog langs uh, de grinsbak in, maar uh, Jan Muijzen, die uh, klapte volop die... Uh, King Captain, ja, en die is uh, met verwondingen uh, naar het ziekenhuis uh, gebracht. Even als uh, een van de marshals uh, die daar uh, aan het werk was, een heel nare uh, incident. Dus de race werd stopgezet, zou herstart worden, maar uh, ja, door alle gedoe uh, eromheen en alle nattigheid uh, is dat niet meer gebeurd. En zouden we de post GP's krijgen. Nou, die stonden in tenten uh, waar toch een flinke vrachtwater water uh, allemaal in is, dus die... Ook uh, geschrapt, geen mogelijkheid om te rijden. Uiteindelijk zijn we verder gegaan dan uh, met de DCT. VT. Uh, nou, de race gewonnen door uh, Max Brahmert met op een tweede plaats uh, Phil Bastiaans. En op een derde plaats is daar geëindigd Jan uh, Joris Verheul. Inmiddels de eerste kwalificatie ook gehad van de Formule 3, waar uh, Juncadella de snelste was. Uh, ook daarin rijdt een uh, zandpotten mee, dat is Dennis van der Laar. Vanmiddag, ja, kan ik nog zeggen vanmiddag, eigenlijk is het al uh, eerder avond geloof ik. Want het programma loopt vandaag uit tot de acht uur. Maar om tien over half vijf hebben die Formule 3 zijn uh, tweede kwalificatie. En dan gaat het, er, ja, als de baan uh, droog is en droog blijft, gaat het er echt om... Uh, wie morgen van Polen mag vertrekken daarin. We krijgen uh, zodanig uh, de Red Cup 4, een race over 50 minuten. En dan krijgen we ook nog uh, de Bosch GT, die uiteindelijk om 4 uur uh, toch de baan op gaat uh, voor de kwalificatie. Nou, ik kan je geruststellen, uh, Willem, want uh, uh, Lex van der Hoorn, onze weerman, die heeft voorspeld dat het naar richting uh, de namiddag droog wordt en blijft. Oh, kijk eens aan, ja. Hij uh, zit uh, over morgen losgelaten. Nee, ga je gang, ga je gang. Hoofdweer het weer voor morgen. Nee, nee, nee, de weerman. De weerman, ja, oh, ja, ja dat, dat weten wij wel. Hij zit er nog, Lex, morgen. Kans op een bui. Kans op een bui, jonget het. Yeah. Wordt s middags een wet race. Maar net zo'n je vanmorgen? Nee, nee, nee, niet zo erg. Buitje. Ah, oké, okay, een buitje. Zo daar, spannend uh, te houden. Daar, daar kunnen we mee leven, toch? Met een buitje. Goed, eh... Uh, uh, uh, vandaag, we gaan nu door uh, tot uh, 8 uur vanavond. Nou, ja, wat een leuke avond. Ga je daarna nog naar het salsa? Wat zeg je? Ga je daarna door naar het salsa festival? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Want, uh, ik heb mijn handschoen zijn helemaal doorwijk uh, na vanmorgen. Oh, Oké, okay. zeg bedankt voor deze update. We komen later in de middag bij jou terug. En uh, ik zou zeggen, uh, hou het droog. Okay, We gaan, door. Willem, Willem, jij bent een diehard, je bent op circuit aanwezig. Normaal gesproken ook heel veel andere racefans. Zijn er nog veel over na het slechte weer van vanmorgen? Nou, er zijn toch wel een aantal mensen. Maar ja, die hebben toch een heil gezocht en op de plekjes waar je droog blijft. En de tribune je over deef. En er zitten toch wel een aantal mensen. Uh, Zoals ik zeg, het is niet droog en het is niet koud ook. Want het zon uh, probeert af en toe toch wat. En zodra dat lukt, dan voel je lekker op je vriend warm de zon kan zijn. En dat waren we even vergeten, toch? Zo is het. Nog heel veel plezier daar op Circuitpark Zalfoort en straks komen we terug bij Willem van Densen. Vanavond het Salsa Festival in het centrum van Salvoort. Ga er allemaal lekker heen, want het blijft lekker droog. En dan lekker elkaar een beetje opzweten En dan wordt het vanzelf nog een stukje warmer ook hier in Salvoort. Je Celia Cruz en de Salsa Mix. Graag tot zometeen na drie uur. Dan dus zijn we er nog twee uur lang. Met heel veel autosport en andere items. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, lief.